Jelle Visser met het NOS-journaal. Beeldmateriaal dat zonder toestemming op internet is beland... moet sneller verwijderd kunnen worden. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil een voorziening treffen... waarmee bijvoorbeeld online pesten en wraakporno... sneller kunnen worden aangepakt. Al eerder maakte het kabinet bekend dat het wraakporno strenger wil bestraffen. Ook wil de minister strengere regels voor grote techbedrijven... die met persoonsgegevens werken.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 Volgens de ex-medewerker zei opstelt in dat gesprek dat het OM Wilders moest vervolgen... omdat hij ons te veel voor de voeten loopt. Bij boothuizen van de KNRM hangt de vlag vandaag halfstok als eerbetoon aan drie Franse reddingswerkers. Die kwamen gisteren om het leven toen hun boot kapzeisde in een storm in de golf van Biscayen. De Fransen waren uitgerukt om een vermiste vissersboot te zoeken... maar op zo'n 800 meter uit de kust sloeg hun reddingsboot om... Drie mannen kwamen om, vier andere opvarenden wisten op de omgeslagen boot te klimmen. De vissersboot is nog altijd spoorloos. En duizenden Britten hebben in het centrum van Londen gekeken... naar de militaire parade ter ere van de 93e verjaardag van Queen Elizabeth. De queen verscheen met haar familie op het balkon van Buckingham Palace. Zo'n 1400 soldaten in rode uniformen en mutsen van Berenvel... marcheerden langs de vorstin. Ook vlogen er straaljagers van de Royal Air Force over het paleis... Ook prins Harry en zijn echtgenote Meghan waren aanwezig. Het was voor Meghan het eerste publieke optreden... sinds de geboorte van haar zoon Archie, vier weken geleden. En dan het weer. Het is ongeveer 16 graden, vooral aan de kust... en rond het IJsselmeer komen zware windstoten voor. Later vanmiddag en vanavond neemt de wind af... en kan de zon nog een beetje doorbreken. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vooral langs de kustprovincies moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. Op de A4 Den Haag Amsterdam sta je 10 minuten in de file voor de afsluiting bij knooppunt Badhoeven Dorp. En ook is het extra druk op de A9 tussen Bad Oevedorp en Amstelveen. En dat komt dan weer door de afsluiting van de A10 Zuid. Op de A200 Haarlem Amsterdam nu een half uur vertraging voor de aansluiting met de A10. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe lief? Dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Just a matter of minutes Before the sun goes down we We're afraid to admit it But I know you know Know That We should've known better We kept on trying And it's time that we see it The fire's dying I can't believe that I see this We're out of chances now And I just want It's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just. Kijkie. Kaigo en happy nou? Ja, het is acht over vier, Dolly. Ja, dat klopt. Waarom ik moet lachen, geen idee. Omdat je nu gaat staan en dan zie je mij ineens zitten. Ja, dat zal het zijn. Dat overvalt jou, ja. want ja, je zag mij wat... nooit zitten, nee, maar nu ineens zie je me zitten. Ik zie je zitten. Ja. Ja. Nee, Dolly. Ja, het gedicht is af, hè, geloof ik. Het gedicht, ja, er is een gedicht binnengekomen, dat mooi, klopt. Ja, mooi. een gedicht over Zandvoort nog wel. Zo. Ja, leuk hè? Oké. Okay, ja, ik leuk. ga hem uh, kwart voor vijf voorlezen. Mooi, ik Ja, ik heb hem op. net even doorgenomen om te zien... dat ik niet de klemtonen verkeerd leg. Dus uh, ja, leuk gedicht wat we binnen hebben gekregen. Mooi, en we hebben een uh, dier van de week. Hebben we ook. En dat dier van de week, dat ga, die ga ik om half vijf aan u presenteren... En over precies 7 minuutjes, als uh, de disjockey dat goed uitkiemt in ieder geval... dan uh, gaan we een pit report houden... Want ja, het wordt natuurlijk weer enorm spannend dit weekend. Ja, zometeen om uh, vijf uur de derde vrije training. Kijk, en uh, wie gaat die pole position innemen? Dat weten we vanavond om negen uh, uur. Uh, uh, bijvoorbeeld. En dan morgen natuurlijk weer een prachtige race in het verschiet vanuit uh, Canada. Zo is het als je het over race hebt... Er komt de racer binnen, Jaap Koper. Ik weet niet hoe hij geraasd heeft, maar zijn tong hangt op zijn ja, schoenen. Ja, ja, ja, want ja, Dat was de bedoeling dat ik zou presenteren, maar ik had een extra postrondje. Extra <laughs> postrondje, ja, maar je bent ja, er gelukkig ja, toch. Ja, ja, ja, ja. Nou, we zijn er nog één uur lang met inderdaad straks de Pit Report. Maar eerst gaan we nog even twee platen draaien. En dan gaan we even luisteren naar Jaap Koper in de tussentijd. Wat hij met de postronde allemaal meegemaakt heeft. Ik ben heel erg benieuwd. Eén van die twee platen is deze fantastische Springfield. Hier is in private. En Perik schreeuwde even lekker mee. Met uh, deze CEO van uh, Dusty Springfield ja, en like In Private. Like ja, ja, dat was jij toch? Ja, dat ben ja. ik. We gaan ons opmaken <laughs> voor uh, de Pitts Reports. Doen we met het uh, thema muziekje van de Formule 1. We weten natuurlijk over de Formule 1. FN. Ja. Race Radio, Pit Report. Pit Report. En daar hebben we vandaag Dolly Tempier voor. Ja, nogmaals, goedemiddag Dolly, je valt een en ander te melden, hè? Jazeker, Rob. Jazeker, luisteraars. Er valt heel veel te melden, want we hebben dit weekend natuurlijk de Grand Prix in Canada. En vrijdag waren de eerste twee vrije trainingen. Voor Red Bull begon het weekend in Canada niet al te vrolijk. Pierre Gasly en Max Verstappen eindigden allebei buiten de top 10 in de tweede vrije training. Wat volgens eerstgenoemde komt door een algemeen gebrek aan grip. In de eerste vrije training op het circuit Gilles Villeneuve stond Max Verstappen nog vierde. Maar verdween Pierre Gasly in de middenmoot. Ondanks nieuwe motoronderdelen en een geüpdate neus van de RB15... kon het team daar geen betere prestatie tegenover zetten in de tweede sessie later op de dag. Of een Red Bull Racing Team zich in de strijd kan mengen met Ferrari en Mercedes, dat is nog maar de vraag. Want het verschil lijkt vooralsnog heel groot. Gasly kan daarop nog geen antwoord geven. Het is nog wat vroeg om daarover iets te zeggen, zo zegt hij. Want we hebben sowieso nog een vrije training over. We testen nu veel dingen en moeten zoeken naar een manier om beter te presteren. Het was wat lastig rijden met deze banden, want ik heb nog nooit zoveel degradatie meegemaakt. Maar dat kan de race op zondag des te interessanter gaan maken. Of we bij kunnen blijven, weet hij niet. Maar we gaan het proberen, zo zegt hij. Het is nog maar vrijdag, dus ik weet zeker dat we morgen meer kunnen dan dit. Verstappen eindigde de dag onder zijn teamgenoot op P13 en reed een stuk minder kilometers in de tweede sessie. Terwijl Gasly 38 rondjes voltooide, ging Verstappen 22 keer over het circuit. De reden daarvan was de touche met de Wall of Champions vlak voor de startfinish op het moment dat hij vlak achter de andere Red Bull reed. Hij zei, ik weet niet precies wat er gebeurde achter mij... en Romain reed voor mij en ik wilde een goede ronde in schone lucht proberen te rijden. En daar bereidde ik me op voor toen het team vertelde dat Max eraan kwam. Ik pushte direct daarna, maar heb niet gezien wat er achter me verkeerd ging. Hamilton reed in de ochtendsessie voor de Can Canadese Grand Prix de snelste tijd... maar verloor in de tweede training de controle over zijn W10 bij het uitkomen van bocht 9... Hij reed vroeg in de sessie op de medium compound van bandenleverancier Pirelli. En de achterkant van de wagen gleed richting de muur. De band rechtsachter raakte de muur vrij hard. En hoewel de coureur zijn W10, weliswaar in slakkengang, nog wel naar de pits kon brengen... kwam hij in het vervolg van de sessie niet meer in actie. Mercedes besloot de volledige ophanging van de wagen uit voorzorg te vervangen... Sebastian Vettel gelooft dat er nog steeds een redelijk gat bestaat tussen Mercedes en Ferrari in Canada. Ook al eindigde hij en teamgenoot Charles Leclerc met de snelste tijden van de vrijdag... de 31-jarige Heppenheimer is nog niet tevreden over de afstelling van de wagen. Leclerc wist niet boven Vettel uit te komen in de tweede vrije training... en aan kop te gaan in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada valt Bottas en volgde met 0,134ste nou ja, seconde op de derde plek... terwijl WK-leider Lewis Hamilton en beide Red Bulls uit zicht waren verdwenen. De crash van Hamilton verklaart waarom er maar één Mercedes in de toptijden staat... en dat geeft een vertekend beeld gezien hij nog geen representatieve tijd kon neerzetten. Nou, het zijn maar vrije trainingen. Toch? Ach, ja, zo is het. Maar goed, het is natuurlijk wel uh, tekenen aan de wand... Hè? dat er toch van alles uh, misloopt en doet tijdens een training. Ferrari lijkt daardoor al gauw sterker dan het eigenlijk is. Vettel houdt dan ook een slag om de arm wat betreft de verwachtingen... en neigt eerder naar een pessimistisch vooruitzicht op de race... Kijk, hij zegt, we zijn niet de snelste... en als je kijkt naar de enkele rondetijden... dan ziet dat er wel zo uit na vrijdag. Maar ik denk dat er nog steeds een redelijk gat is met Mercedes. Oké, okay, het circuit Gilles Villeneuve... vormt al jaren het decor van de Canadese Grand Prix... en het stratencircuit schotelt de fans... met regelmatig spannende en verrassende races voor... mede doordat de muur nooit ver weg is... Max Verstappen werd in de editie van 2018 nog derde achter Valtteri Bottas en de uiteindelijke winnaar Sebastian Vettel. En kan de Aston Martin Red Bull Racing coureur voor een kunststukje zorgen? Nou... We weten het morgenavond. Okay, zo is het, want uh, morgenavond, trouwens, uh, vanavond is er ook nog wat te zien hè, van vanmiddag. Want uh, vanmiddag is de derde training uh, tussen 5 en 6 uur. Dan uh, later gaat de kwalificatie plaatsvinden om 8 uur. En dat uh, zal om 9 uur over zijn. En ja, dan is het morgen toch echt zover om 10 over 8. Begint dan de Formule 1 Grand Prix van Canada 2019? Hoe gaan we dat nou doen? We hebben ook voetbal, hè, morgenavond? Ja, Grand Prix gaat voor, sorry. Zo is het. Ja, uh, en dan uh, is er nog een, uh, een stukje achteraan gekomen. Ik weet niet of je dat ook meteen wil horen over het zandvak. Oh ja, ja doe, maar even, doe maar even. Volgens George Russell. Want ja, kijk dat het Formule 1-circus volgend jaar voor het eerst sinds 1985 weer naar Nederland komt. Ja, dat mag inmiddels geen verrassing meer heten. Vrijwel iedereen is er enthousiast over... al ziet Williams-coureur George Russell... zowel voor als nadelen aan circuit Zandvoort. Hij is dol op Zandvoort en het is naar zijn mening... een van de vijf beste circuits ter wereld om op te rijden. Maar tegelijkertijd vindt hij dat je circuit Zandvoort... mag scharen onder het rijtje circuits als Melbourne en Monaco... En iedereen weet van deze circuits dat je er niet echt kan inhalen. Zandvoort zal in dat opzicht niet anders zijn, zo zegt hij... maar dat zullen we simpelweg moeten accepteren. Het is desondanks een geweldige baan, zo zegt George Russell. Uh, ik hoop echter dat ze de grindbakken niet weghalen... want dat maakt het circuit juist tot een uitdaging. Het wordt echter haast onmogelijk om er echt te racen. De laatste keer dat de Britse coureur zelf actief was op het circuit... was in het Formule 3-seizoen van 2016. En waarom we naar Zandvoort terugkeren is voor Russell... die zelf een Nederlandse vriendin heeft, overduidelijk. De reden dat we naar Zandvoort gaan is simpel, zo zegt hij. Max Verstappen en zijn Nederlandse fans. De sport zou echter niet zijn wat het is zonder deze fans... dus daar kunnen we alleen maar begrip voor opbrengen... En zo besluit de Williams-coureur. En het mooie circuit en de mooie omgeving. Alles erbij, toch, Dolly? Ja, natuurlijk. Wat dacht je? En de lieve Zandvoorters. Zo is het. Ja, we gaan weer verhuren met z'n allen. Uh, ja. Op die tijd. Ja. Hé, hey Jaap. Jij zit in het tentje waarschijnlijk. <laughs> we zeggen niks tegen de kei. We zeggen, we zeggen niks tegen toch? de kei. mag toch? Of nee, volgens mag toch? mij. niet? volgens mij niet. Je mag toch drie maanden per, per jaar verhuren? Jij ja, mag je je huis verhuren? Je moet het alleen wel opgeven bij de gemeente, hè? Oh, dat heb je daar nieuws wel, over, uh, Jaap, of niet? Oh, wacht, nee, die microfoon doet het uh, weer eens niet. Nee, nee, oh, nee. Oh, wat nee. erg. Ja, ja, dan moet je die pakken. Die, pakken. Doe je, ja. doet ja. die doet het altijd. Die doet het altijd. Nou, ik weet uh, net zoveel veel als Dolly. Ook uh, gewoon dat je maar uh, drie maanden per jaar mag je uh, iets uh, verhuren. Hè. Je moet zelf ook uh, eigenlijk uh, onderdeel van het hele verhaal. Maar waar ik even naartoe wil... Ja, is... mag je huurwoning verhuren? Ja. ja. ja. Oké, okay. ja. oh. ja. Oh. En, en, en, en, en Kees van Ansol die had er al iets over gezegd... over de gezelligheid van de Zandvoort. Bier, worst en hoe mooi kan het leven ook zijn? Dat heeft hij uh, nog een keer uitgesproken bij een column op NPO Radio 1. Als je dat uh, goed gevond. Mensen weten toch al dat... Kees van Amstel nog af en toe wel eens een column doet bij. Ja, de radio. zeker. Ja, zeker. dat was een hele leuke. En dat column. was ook een hele leuke kolom. Column, ja, column, want ja, ja, ja. die kwamen er ook alweer uit Assen. En zo Knol en Frank Masmeijer, dat zei hij eigenlijk. Dus. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay, nee, dat nee, wordt wel een groot feest en alle zandpoorten staan te juichen, denk ik. Bij, bijna alle zand. Dat zeker. Nee. Nou, we, we zijn er zeker bij. Ik ben daarbij. Ja, is je ook hè? Ja. Is je ook ja, ja. Oké. Okay. Je echte disco-klassieker uit de jaren 80. Deze van de New en de Point of No Return. Het is half vijf precies. Dolly's zitten klaar voor het dier van de week. Deze week een uh, dier waar we extra aandacht voor vragen. Muddy. Ja, want Muddy zoekt met spoed een thuis. Hij is net één jaar oud en dan heeft hij toch al medische problemen. En Muddy moet namelijk geopereerd worden aan zijn elleboog... Revalideren in het asiel is helaas geen optie vanwege te veel prikkels. We gaan Muddy even aan u voorstellen. Muddy uh, is een gecastreerde reu van net één jaar oud... en hij is helaas door omstandigheden in het asiel terechtgekomen. Hij is vriendelijk en enthousiast naar mensen. Het is een echte rotweiler en hij kan heel waaks reageren op bezoek... Zijn baas moet duidelijk en consequent zijn... want anders maakt hij er een groot feest van. Hij had namelijk de gewoonte om te protesteren als hij iets niet mocht. En als resultaat... Van mijn baas met als resultaat... Oh, wacht even. Ik denk, wat staat er nou een rare zin? Nee, hij had namelijk de gewoonte om te protesteren... als hij iets niet mocht van zijn baas... en het resultaat was dan dat hij zijn zin kreeg. Ja, dat kan natuurlijk niet hè, met het opvoeden van honden. Dus daarom zoekt hij mensen die uh, ja, toch echt wel geen kleine kinderen in de omgeving hebben... maar vanaf een leeftijd van zeg maar 16 jaar of ouder gaat dat best goed. En uh, je moet wel stevig in de schoenen staan. En niet snel onder de indruk zijn van zijn gedrag. Maar dat is ook weer typisch Rotweiler. Met andere dieren kan hij niet overweg omdat hij slecht is gesocialiseerd... Daarom kan hij ook niet loslopen. Hij kan wel heel netjes aan de riem lopen... en hij kan ook nog wel leren om netjes langs andere honden te lopen. Alleen thuis zijn is hij niet gewend... en dat zal toch rustig opgebouwd moeten worden. Voor zijn eigen mensen is hij heel goed... wanneer er goede afspraken zijn gemaakt met wie het voor het zeggen heeft. Dus je moet hem goed onder de duim kunnen houden... Durf je de uitdaging met Muddy aan te gaan? De kosten van de operatie worden uiteraard door het asiel vergoed. En uh, zij wachten daarom met smart tot er een geschikt huis is waar hij kan revalideren. Heeft u vragen? Belt u dan gerust met zijn verzorgers in het dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Het telefoonnummer is 038 11. 34 20, maar u kunt natuurlijk ook mailen naar dierentehuis.kennemerland apestaartje dierenbescherming.nl Of u kunt even langsgaan, want het asiel is van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4 uur geopend voor publiek. Dus help Muddy aan een warm thuis. Ja, waarschijnlijk aankomende maandag niet, want dan is het tweede Pinksterdag. Heb je best kans van dat, uh, dat het dan uh, niet voor het publiek geopend is, ja. Dus voor de komende week dinsdag, vanaf dinsdag en anders van maandag tot en met vrijdag. Oké, okay, dus uh, ja, deze, deze hond verdient gewoon een thuis. Ga naar het kennen met dieren thuis. En dat waren de Pointer Sisters en Happiness. Ja, collega Jaap Kopen die was net eventjes in de buurt van de glee. Ja. En, ja. En, ja, ja is, de, is, de tent die heeft het zwaar, hè, he, daar? Uh, nou, ik, zit er, ik zat me wel af uh, te vragen... want die, uh, die tenniswedstrijden worden dus nu gespeeld in dit weekend... Maar dan zit ik me af te vragen, weten ze wel wat voor winter, uh, wind er staat? Want als er ook een Red Bull Megaloop uh, wordt gehaald op het strand... die komen niet met een zuchtje wind, uh, met Windkracht 2 om uh, een kunst te vertonen. Dus ik neem al aan dat ze daar wel even naar zitten kijken. Van, uh, uh, staat dat allemaal wel goed? Uh, maar ook heb ik gezien dat er evengoed nog gewoon getennist werd op de baan. Nou ja, uh, we hebben dit weekend ook gezien dat het ook anders uh, kan met het tennis. Want uh, bij uh, Roland Garros is uh, een anderhalve finale partij... die is even uitgesteld uh, met uh, Djokovic... Uh, die daar ook uh, staat te spelen. Dus, dus die moet, uh, als het goed is, moet die vandaag uh, worden af, uh, afgewerkt. Dus we zien, de wind speelt een uh, behoorlijke rol in uh, tennisland. Dus niet alleen in Frankrijk, maar ook hier in Zandvoort. Ja, zo is dat nou. Er wordt in, uh, in ieder geval wel getennist, uh, Jaap. Dus we proberen nog even wat uitslagen binnen te krijgen. Ja, goed. dankjewel. Dolly. Oh, Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, nee, ik, ik zat even te loeren naar die, naar die uitslagen. Uh, er is inmiddels, uh, staat het met die wedstrijd waar we het net over hadden... in de eredivisie, in de halve finale. Uh, Marlene Helgo van Leeuwenberg en Kirine Lemoine die voor Zandvoort speelt. En uh, Kirine Lemoine staat nu in het voordeel met 2 tegen 1. Oké, okay, nog steeds voordeel. Nog steeds voordeel. Dus. Dat zijn goede berichten vanaf Leuk, de gele. Leuk, hè? Leuk, ja, ja, ja, ja, hartstikke mooi. En wil je ook nog een nieuwsberichtje uit Zandvoort? Tuurlijk. Ja, want eergisteren is het boek Huis in de Duinen thuis in Zandvoort feestelijk gelanceerd in het Zandvoorts Museum. Onder toezicht oog van bewoners, mantelzorgers en medewerkers van het Huis in de Duinen reikte burgemeester Niek Meijer de eerste exemplaren uit aan de hoofdrolspelers uit het boek. En het boek is een eerbetoon aan het verpleeghuis dat al sinds 1953 in het hart van de Zandvoortse gemeenschap staat en één thuis en een werkplek is geweest voor vele generaties Zandvoorters. Het huis in de Duinen wordt dit jaar gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Nou, en tegelijkertijd met die uh, lancering van het boek Huis in de Duinen thuis in Zandvoort opende burgemeester Niek Meijer de gelijknamige expositie met 15 foto's uit het boek in het Zandvoortsmuseum. Burgemeester Meijer meldt dat uh, wat een markante koppen. Ik gebruik het als geuzennaam. Het boek met de bijzondere portretfoto's straalt warmte uit. Prachtig. En de expositie is te bezichtigen in het Zandvoortsmuseum van 7 juni tot en met 23 juni 2019. Dankjewel Dolly. En zo dadelijk het gedicht van de dag ons Zandvoorts, dat hoor je na deze van Toto. Hij is weer in de studio aanwezig. Dus uh, straks na vijf uur uh, gaat het feest gewoon weer door op de radio. Entertainment voor you met uh, Fred Hey. Maar eerst hebben we zometeen nog, of zometeen, nu het gedicht van de dag. Zeker, want zometeen is de tijd om. Ja, hè? precies. En dat moeten we ja. niet hebben niet. We hebben een uh, gedicht binnengekregen van een van onze luisteraars. En het gedicht is getiteld Ons Zandvoort. Ons mooie dorp. Gelegen aan zee, altijd wat te beleven, altijd wel en altijd wee. is een dorpsgat en is een wereldstad. Een scharrekop is altijd op zoek naar dat ene nieuwtje. En zeg, van wie ben je er eentje? Lopend door het dorp, een mooi hier, een geruchtje daar. Voor het laatste dorpnieuws staat een scharrekop altijd klaar. Voor een sterke roddel moet je bij een scharrekop zijn. En dan vooral geen water bij de wijn. En ontvalt er een dorpsgenoot, man of vrouw... dan is ieder het scharrekop in diepe rouw. En zeker zijn die zandvoorters eensgezind... als het gaat om het belang van hun dorpskind. Trots op het circuit, trots op de evenementen. Een scharrekop houdt er zo van, al kost het een patiënten. De prachtige natuur, een schitterend strand, een zandvoerter heeft het allemaal bij de hand. Er wordt hard aan gewerkt om het zo te houden, door naast elkaar te staan. Heerlijk. En ik zal je eerlijk zeggen, ik ga nooit meer uit dit dorp vandaan. Wat een mooie inzending, Dolly. Nou, wat kunnen we daar trots op zijn, hè? dus die, uh, die het op zo'n manier eventjes uh, op papier zetten. Precies, en ja. daar zijn we de Zandvoortse radio voor. Dus mocht je ook een gedicht hebben, laat het ons weten. Ja, stuur, stuur even het een e-mail. Ja. Redactie at En dan schrijft hij ZFM Zandvoort. Dus redactie, apenstaartje... ZFM En dan gaan wij naar Zandvoort aan de zee. En daar zijn we blij mee. Het je in het gedicht. Pest die in de dream bent. We hebben net ook uh, heel terecht in het uh, gedicht uh, verwerkt. Samford staat bol van uh, evenementen waar we trots op zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld, het evenement vandaag uh, bij de spots? De mega loop van Red Bull. Geweldig evenement natuurlijk. Ja, we hadden het er al over. Hè. Kijk, die Grand Prix, daar wordt natuurlijk heel veel uh, uh, over verteld en he heel veel uh, promotie voor gemaakt. Maar het is natuurlijk even niet niks hè, wat er hier vandaag en morgen gebeurt voor de kust. Want het gebeurt wel weer in Zandvoort. Een groot internationaal evenement hoor. Ja, het is, is vandaag, het, he, het is vandaag. Morgen niet? Nee, morgen niet. Ik wilde morgen gaan kijken. Nee, nou, dan nou, ben je net te laat. Nou, als ik dat had geweten, had ik afgebeld, Rob. <laughs> nou, dank je wel. Dank nee, je wel. hoor, nee, dat is een grapje. Ja, nee. Oh, wat zonde. Mooi, mooi evenement. Heb jij er nog wat uh, van uh, meegekregen, Fred, of niet? Nou, behalve de file voor de deur niet. De file, de file voor de deur. <laughs> ja, staat de file? Ja, is, uh, het is behoorlijk druk qua verkeer, inderdaad. Uh, rijen, standen. En dan is het nog niet eens de 24 uur vandaag. Nee. He? Het en dan schijnt nou, de zon niet. En, nou. Dus, uh, nou, volgende week wel. Ja. Hè, dan schijnt ja. het zonnetje. Ja, zeker. Daar zitten wij binnen. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ik wil nog iets toevoegen. Want ja. volgende week hebben we natuurlijk dat evenement 24 uur van Zandvoort. Ja. wordt. Maar er is ook nog dat fietsevenement. Hè? Dat is er volgende week dus ook. Dat, is dat is, een de, de, de, de, Ja, dat is een onderdeel. Ja. Nou, het is eigenlijk altijd een, een, een op zichzelf staand onderdeel. Maar het komt nu mooi uit. Omdat het 24 uur van Zandvoort. wordt. Maar Cycling, uh, het Zandwoord, dat was al 24 uur. En dat is het dus volgende week ook. Ja, ja. Weet je ja, wat je dat... ook kan doen? Naar de onderburen gaan van ons. Want er is ook een open dag bij de Bomschuitenclub. Precies. En wat heel leuk is ook... en dat heeft niets met de 24 uur te maken... maar bij uh, de camping op de Zeeweg... daar is een speciale kinderdag die dag. Oh. Is dat de Lakens? geloof het wel, hè? He? Ja. Ja. Dat is ook heel leuk natuurlijk, als je dan toch richting Zandvoort komt om van alles mee te maken. op die 24 uur. om ook daar even met de kids langs te gaan. Kunnen ja, we nou, ze ja. lekker even uitleggen? Er is ieder wel van alles te doen. Ik eh, weet niet hoe jij volgende week in uh, Zandvoort komt. Oh ja, gewoon uh, met scooter. Met scooter? Ja, met scooteren. Ja, scooter. ja. Fred, Fred komt er wel. <laughs> Fred komt er wel. Fred, er dadelijk weer een uh, entertainment voor jou. Ja. Waar ga je ons mee verrassen? Uh, als het goed is, dan krijgen we zo uh, uh, visite van Erik de Greef. Over zijn nieuwe single uh, uh, komt hij vertellen hier in de studio. Uh, vannacht bij mij. Nou ja, niet bij mij in ieder geval. <laughs> <laughs> vannacht bij haar. Uh, ja, ja, bij haar inderdaad. Ja, ja. Uh, Linda Tapken gaan we eventjes bellen. En Roland Verstappen uh, over zijn nieuwe single. Uh, overeind. Overeind. Familie ja. van? Uh, ja, ik, ik, zal het, uh, ik zal het straks eens eventjes uh, vragen inderdaad. Ja, Je weet, je weet het nooit natuurlijk. Hè? Uh, ja, ik vind het altijd leuk. Ik, ik kom net hier de zand voor rijden. En overal hangt uh, eigenlijk de Formule 1 vlag. Uh, ja, uh, ja, te zo, zo ja. Leeft het hier. Zo ja. leeft het ja. hier. Ja, ja. Ja. Nou, wordt weer een uh, mooie uitzending zo dadelijk uh, na vijf uur. Heel Zeker. veel plezier, je Dankjewel. En dankjewel, Dolly. Ja, heel graag gedaan, Rob. Ja, en volgende ja. week uh, dan er weer. En dan met... Koor draaien? Ja, heel goed. Ja, draaien. ook tijdens die 24 uur uitzending. Precies. Ja. In restaurant Ep en Vloed aan de Dat Gaat, gaat het heel gezellig worden. Ja. Kom, uh, kom radio kijken bij ons. Ja. ja, en ik heb zelfs gelezen in het boekje... dat mensen ook even sidekick mogen zijn als ze dat graag willen. Ja, ja, je ja. en dan mag ze ook een he? liedje aanvragen. Het oh, liedje de, van de Sidekick. Toch, het liedje van de Sidekick. Kijk eens aan. Nou, dat is moeilijker dan je denkt, hoor. Een mooi liedje uitzoeken. Er okay. dus zijn er zoveel. Bedankt He? voor het luisteren. We zijn er volgende week weer. En zo meteen, Freds. Dag. Dag allemaal.